Jellevisser met het NOS-journaal. PVV-leider Geert Wilders heeft zijn cartoonwedstrijd... over de profeet Mohammed afgeblazen. Hij zegt dat de dreigementen aan zijn adres de spuilgaten uitlopen... en dat veiligheid van mensen voor alles gaat. Wilders was van plan om op 10 november... een spotprintwedstrijd in de Tweede Kamer te houden... waarbij deelnemers 10.000 dollar konden winnen. Het leidde tot felle protesten in Pakistan... en vandaag riepen de Taliban op... tot aanvallen op Nederlandse troepen in Afghanistan... Volgens de PVV-leider toont de hele zaak het gewelddadige en intolerante karakter van de islam aan. De astronauten in het ISS hebben een lek gedicht. Het was een gaatje van 2 mm. De NASA en de Russische ruimtevaartorganisatie merkten afgelopen nacht dat de luchtdruk in het ruimtestation daalde. De astronauten werden niet meteen ingelicht omdat er geen acuut gevaar was. Vanochtend kregen ze opdracht op zoek te gaan naar het lek. Het gaatje is waarschijnlijk ontstaan door de inslag van een micrometeoriet of door ruimtepuin. De politie moet meer aandacht besteden aan onopgeloste moordzaken, vinden nabestaanden van slachtoffers. In een petitie vragen ze om meer rechercheurs voor de circa duizend onopgeloste moorden in Nederland. Volgens de nabestaanden krijgen cold cases in bepaalde regio's minder aandacht... De politie erkent in een reactie dat de aandacht per regio verschilt. Dat heeft te maken met de hoeveelheid misdrijven... en met de kans dat een oude zaak kan worden opgelost. En Luka Modric is door de UEFA verkozen als beste voetballer op de Europese velden. De Kroatische middenvelder won het afgelopen seizoen met Real Madrid... voor de derde keer op de rij de Champions League. Modric kreeg ook de prijs voor beste middenvelder.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 Alsof ik er een neus uh, schijn te hebben. Want uh, de afgelopen weken hebben we wat uh, nummers van Joe Marches voorbij laten komen. Eerst Breaks My Heart en vorige week The Night. Waar het eigenlijk allemaal mee begon. En toen vertelde Nico al van nou het, het nieuwe materiaal is een beetje onderweg. Dat eerst voelde ik. Toen kreeg ik vorige week de bevestiging. Want uh, ze was bezig met artwork onder andere van dit nummer. En dit nummer dat heeft ze uh, vrijgegeven in Live Into Fit. Uh, nog wat. Uh, het is een... Uh, een dame Pip Williams, die heeft er al een positieve recensie over geschreven. En de EP, dames en heren, vrienden thuis, heet Day in, Day out. En die komt op 26 oktober uit. En Jo Marches komt uit Utrecht. Dus dan weet je dat ook weer. Dan uh, heb ik het hele doopsel uh, wel een beetje gelicht. Maar uh, Monsters, uh, kan er nog wat, wat over vertellen. Uh, op dat, uh, in dat artikel van Pip Williams stond daarin van. Ja, als 7, 8-jarige had ik een paniekaanval en toen moest ik mijn moeder halen. En dat had te maken dat ik met enge wereldleiders eigenlijk monsters in mijn hoofd. Dus, denk ik, het nummer heeft wel degelijk nog een actuele waarde ook. Want als we in het tijdsbeeld kijken, kijk maar naar hè, die ene gek in, uh, in Amerika. Dan uh, is zijn monsters er wel op zijn plaats, denk ik wel eens. Dat is een beetje een politiek statement. En dan hebben we het ook niet uh, over die man die met een kartonwedstrijd bezig is. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Kartonwedstrijd. Ja ja, ja. ja, ja. Hij moest ergens uh, geplaatst worden Thijs. Want ik had zei het al in het nieuws. Daar, moest, daar moet ik iets mee. Maar zo'n ja. graag. Ja, oké. Okay. Goed, de tweede uur is aangebroken. Uh, de mannen van Certain Animals zijn er nog steeds. Jazeker. Zeker weten. Ja, want uh, nou, het is al reuze gezellig. Bakje koffie. Lekker. Koffie thee. <laughs> dus, uh, Wij zitten hier goed door. Ja, uh... we konden toch hier blijven staan. Trouwens, slapen. ook. Ja, nou, we hebben het over cafeïne. Het is, dat is ook een bestaande band uit Rotterdam. Uh, cafeïne? cafeïne, cafeïne ja, ja, damesband. Die, die, die, die, die, die heb ik ook al twee weken gespeeld. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Ja, ja, Nee, dat is, uh, enge, dat is, is echt. We nee, zijn niet helemaal flauw uh, gaan worden. Dus, <laughs> <laughs> um, goed. Uh, we hadden het ook nog uh, even voor het nieuws. Uh, dat slok uh, om de uh, borrels geldt dat het, uh, het management uh, nu. Uh, dat jullie iets hebben van. Iemand die regelt ja, voor boeker. jullie een, een ja, boeker. Een boeker ja, ja. Ja. Ja. Um, is het nu alleen nog in Rotterdam? Of begint het nu ook toch ook, uh, buiten de Rotterdamse grenzen... de bekendheid van certain animals een beetje door te breken? Het lijkt me wel, als ik als ik Image dan er nog even bij pak... Hè, met, die, uh, met die Rotterdamse uh, persoonlijkheden in die clip... dan denk ik, ja, dan moet het op, op een gegeven moment moet het toch wel een beetje... Uh, ja... ja. Creatief zijn ook om buiten de Rotterdamse grenzen te ja, We gaan eerst die plaat releasen. We gaan we in Rotterdam doen. Dan gaan we zelfs in, in 020, gaan we dat, uh, gaan we <laughs> 020 dat doen. Laat yes. ja, ja, ja. uh, niks gaat het maar niet horen. want uh, Dat is ook al ras echte Rotterdam. Is het dus... de 020 of de 13e? De 13e. Oh, dat kan ik niet. En niet 013? 020. 020 de de 12, is Tilburg, vriend. We gaan niet naar Tilburg. Hè. Nee, Maar we gaan wel naar waar gaan we allemaal heen met de uh, met, Zilvervees. Uh, ja, het ding is een beetje het eigenlijk met Image, vorig jaar zijn we een beetje, toen waren we echt nou, nog geen jaar bezig met repeteren samen en toen ja. dachten we, we willen ons eerst in eerste instantie in Rotterdam een beetje op de kaart zetten en ja. vanuit daaruit Doorwerken. ik kijken. Toen hebben we meegedaan aan de popronde. Mm -hmm. Daar kwam je land, sowieso overal. Ja, in het land doorgetoet. En dat hebben we eigenlijk voortgezet dit jaar met mm -hmm. uh, van de zomer ook veel festivals door, ja, heel Nederland eigenlijk. Ja. Wat heel, heel gaaf was. En nu komt de tweede release, dan Down Rabbit Hole, die plaat. En daaraan zit ook een Naja is gekoppeld, een uh, dubbelbiller met uh, Silver Faces, ik weet niet of okay. je kent. Silver Faces, Uit Amsterdam. Wel, wel eens van gehoord. Ja. Toffe band. Moet moeten ja. waard om ja. uh, te luisteren. Het is schrikken. Goed dat je het zegt. Uh, zijn ze groot? Zijn ze middelgroot of zijn ze nog uh, uh, ze, ze, ze, ze, middelgroot denk ik? Ze zijn... Ja, wat is groot? Ik kijk altijd naar de aanhang op Facebook <laughs> als, als en dan staan 900 uh, likes <laughs> staan <laughs> en dan heb ik kans. Ja, dus, ja. Uh, <laughs> ik weet niet hoeveel likes hebben hun. Facebook, want daar ja, wordt tegenwoordig al afgemeten. Ja, ja. Nee, maar de likes ja. heb je op Facebook. Ja, ja daar kijk ik altijd de na. naar. De ja. je, jongen, telt niet meer, maar het wel. <laughs> Kijk, als ik naar Laxmi <laughs> kijk, die heeft er al vijfduizend. Je ja. ziet vier jaar geleden nog geweest ja. met een nee, simpel ja, uh, keyboardje. Ja. Mm -hmm. Toen waren het er nog maar zeven of achthonderd. Ja, dat maakt niet kans, maar als... Zoals Chef Special, daar is hij weer. Ja. Hè? Chef Special is hier ooit geweest. Niet hier, maar in onze avondstudio in 2009. Ja. Was er nooit iemand... Uh, Gaaf. Ja, en toen kwam die wereldrijd door. Kijk eens, we hebben wat uitgevoerd. Ja. ze zijn nooit bij ons begonnen. Maar goed, het daar hebben we niet over. Uh, maar ja, heet. die zitten op 84.000. Maar die hebben ze wereldwijd. Dood dan dus dat had er ook heel veel, toch? Ja, maar je hebt een heel trollenleggen. Ja. Ja. Komt-ie weer. Nee, je maar, ik, maar dat is... Dat is ja, ik ontkom er niet aan. Maar als ik op een gegeven moment een band wil hebben... Uh, en vragen, dan kijk ik er toch naar. Kijk, ik zag bij je jullie... Je bent niet de enige. Ja, uh, nee, duizend duimen en ik heb er maar 600. Dus ik roep ook bij deze op... <laughs> steun mij ook! want uh, Niet alleen mij, maar ook Markers, Want we ja. hebben ze dus hard nodig. Want uh, we willen serieus genomen worden. En, ja, het enige ja. ding is alleen wel... Het, het, het, het, Silverface ja, daar hadden we het over. Die uitstappen. moet je sowieso ja. checken. Maar o, ook een ding is met, met het aantal Facebook-likes. Wij, um, daar wordt inderdaad in de muziek heel veel zo gekeken. Ja, uh, maar maar wij, wij slaat het nergens. Op. Eigenlijk staat het helemaal nergens op. Nee. We, we zien zoveel. We, de laatste heb ik natuurlijk heel veel gespeeld. Heel veel bands ontmoet. Heel veel toffe bands gezien. En er zijn er ook bands bij die hebben bijvoorbeeld 100, 100 likes. Duimpers. En dan zie je ze. En dan denk je: oké, okay, ik vind je echt een van de beste bands die ik afgelopen jaar gezien heb. Zou je eerst vertellen? Ik heb een Bloem Illusion. Die uh -huh. komen er niet. Dat is Mariska Kalma. Uh, zo heet zij. Uh -huh maakt fantastische muziek. Uh -huh. 300 nou ja, Daarom. Ja. Ja. Ik, ja. Is, Ik vind je, het echt uh, ongelooflijk. Het, het, je, muziek valt niet af te meten aan het aan, aan aan aantal, aantal, aantal, aantal, aantal social media platforms. Nee, nee, want uiteindelijk is het een schijnwereld. Weet je? Ja. Fake wereld. Ja. Ja. Ja. Ja. Fake news. Weet je wat het is? Want wat wij heel erg merken op social media, en we hebben het er vaak over, wat men creëert, is een ideaal uh, landschap, waarin van iedereen zelf. succesvol lijkt te zijn, ja. waarmee ja. we eigenlijk meteen op de vraag komen hoe belangrijk is sociale media, nou, ja. dan hebben we het nu over. Het afmeten aan en het is een schijnwereld, dat, ja. dat, ja. dat zeg ja. het, jij even in het kort. Het ja. is heel belangrijk, maar het zou eigenlijk niet zo belangrijk nee, moeten het het zijn. Eigenlijk, het zou Helaas onder, is het heel belangrijk. Ja. Het zou <laughs> Helaas is het belangrijk. Ja, ja, ja. Ja, ik, ja. Ja. ik ga daar voor een deel in mee. Want mm -hmm. Uh, ik heb ook niet lang al die tijd... <middels> wat denk je dat ik het doe met? Ik moet kranten bezorgen, reclamefolders bezorgen... Ik moet post bezorgen. Ik ja, ja, ja. moet ook nog een beetje bijhouden ja. wat er in de muziekwereld binnen. Ja. Denk je dat ik ja. uh, altijd maar op uh, dat eeuwige Facebook... Instagram of Twitter zit? Nee, Maar we moeten erbij uh, zeggen... Uh -huh. Dat is één kant. De andere kant is, het is makkelijker dan ooit tevoren om je muziek te ja, verspreiden. dat ben ik niet ja. eens. Om nieuwe muziek, niet muziek niet te vinden. Ja. Te vinden en, ja, en, ja, ja. Daarom precies. zit ik dus ook op dit soort kanalen, Want precies. ik uh, ja. wil ja, dus gewoon, gewoon wel op de hoogte blijven van wat er gebeurt. Ja. Ja. En uh, hoe so soms uh, ik ook met Arjan Lubach uh, meevoel. Mm -hmm. Alleen ik ga niet zo ver de, met Lubach uh, dat, uh, dat ik dat nou uh, net uh, belangrijk en principieel ben. Dat ik mijn account opdoek, want dan heb ik helemaal niks meer. Dus dan uh, oh, ja, zijn we gewoon... Ja, precies. Ja. Maar Lubach, oké, okay, prima, dat mag je weten, dat mag je doen, maar eh, toch is de wereld dan, dan, dan een stuk. Eh, dan moet je dus eh, met een kaarsje ergens eh, de ja, wereld nou ja, in, zo ja, is het even. Eh, ja. nou, je wereld wordt wel gelijk een stuk kleiner. Ja, ja. Je wereld ja. wordt een stuk kleiner in Ja, want er... int internet is zo'n integraal onderdeel van onze samenleving nu. Je kunt er niet, als, als wij een dag zonder internet zitten, we weet je niet we wat kunnen... je moet doen. Nou, bijvoorbeeld. Ja. ja. Nou. Um, ik eh, kijk nog even in jouw richting, Kees. Want uh, we gaan nog even, even een, een, plaatje uh, een plaatje draaien uit de toverdoos. En dan de keuze van Niels. Ja, de Want, keuze uh, van Niels. Ja, ja. Ja. Uit de ja, tijd dat het... er nog geen Facebook was. Nee, nee maar inderdaad. goed. Maar, uh, en ook geen Spotify en nee. iTunes en Bandcams en noem ze maar op. Nee, nou, deze, dit is voor mij in zo'n geval, je had het straks over, van, van hoe, uh, hoe ben je um, uh, aan je muziek en zo gekomen. En je liefde voor muziek. Uh, dit is een plaat die ik uh, uh, ooit op zolder vond. Omdat mijn vader daar al zo'n hele collectie bewaard had. Die ik mm -hmm. was op een gegeven moment op CD overgestapt. En dit sprong er voor mij heel erg uit. Dat is jetro Tull. Uh, het album Stand Up. Dat, sowieso sprong er heel erg uit. Want als je het album open doet. Dan, dan komt er echt zo'n er zo de band als een pop-up naar boven. En ja. het is, ja. en het is dus ironisch. Want Ian Anderson staat altijd dwarsfluit spelen ja. op één been. Ja precies. Ja. Ja, inderdaad. Vaart, ja. Ja, ja, in die houding zo. Ja. Ja. en uh, <laughs> Strijsvogel. Het ja, is heel cool. Zij, zij spelen heel erg met... Uh, ik vind het, het latere werk vind ik wat te gelikt geworden. Maar echt dit, dit oudere werk, uh, heel tof. Ze spelen heel erg met het, met het klassieke ook. Zeg maar, wat ze dan in, in, in rockvorm gieten. Ja. Uh, dus, uh, deze heet Nothing is Easy van Jet Toel. Dan gaan we nu uh, even naar luisteren. Daar want, ja, dan komt eerst dat cirkeltje natuurlijk weer. Ja. Nee, ja. Ja. Ik het. Oh, daar is die. is. Dat was nog eens een tijd dat we dus met z'n allen hier... nog een keer uh, stonden te vergapen aan de muziek... die Ruvayda uh, liet horen. Samen met Joost Wesseling, als het uh, wel is. <coughs> die uh, opname die hebben we bewaard. Uh, en uh, dat was een van de werkjes van Marcus van Dam. De officiële mixdown, heb je net uh, gehoord. Feathers. Uh, tegenwoordig gaat uh, Ruvayda onder de eigen naam verder. Jij, uh, Kees, schijnt er... Uh, hoe, zo, hoe zat dat nou, uh, studiegenoot? Uh... Ja, niet direct, dus niet waar ik de klasse, maar ze zat een paar jaar hoger. Ja, oké. Okay, dus, Is uh... inmiddels afgestudeerd. Ja, dat, dat had ik ook begrepen in ieder geval. Uh, was dat de Codarts of... Uh... Ja, ja. De Goddards, ja. Goddard. De Codarts. De de ja, ja oké, okay, maar goed, uh, die staat uh, wel vrij hoog aangeschreven, heb ik uh, wel het uh, idee. Men zegt, voor men zegt Kees Bruymer bij kwam wel, ja. Niet meer zo. Nu is het dat is een, een beetje flauw, uh, een beetje muzikanten. Ja. Heb je er eigenlijk ook wat aan, uh, wat je daar Ja, aan? nee, zeker. Ja, ik ja? studeer um, als hoofdvak doe ik uh, muziekproductie, studiotechniek. Kijk, kijk. Dus dat komt wel van pas ja, want, Handig. handig. <laughs> ja. Afweer uit het rijke verleden van alternatieve femen. We staan uh, dit jaar tien, tien jaar. Dus uh, hadden wij op een gegeven moment een beetje beast Noir. Dat was een conservatoriumbandje hier uit de buurt, uit Haarlem. En daar zat ineens Leon Paul Palmen zat erin. Dat is nu een hele grote producer geworden in de wereld. Ja, dat is... Uh, en die zat in dat bandje. En op een gegeven moment uh, kwamen we aan de praat. Dan kom ik even zo direct weer bij jou terug. En, en toen zei hij op een gegeven moment, ja, maar het, het, mij trekt meer de muziekproductie. Mm -hmm. En ik denk, als ik jou zo hoor, ik denk dat je dat, uh, dat, dat dat jij dat ook wel een beetje in je vingers zou kunnen hebben. Ja, ik vind het wel een mooie crossover eigenlijk, dat ja. Want ik ben eigenlijk van huis uit een muzikant. Ja. Maar op een gegeven moment ga je toch... Ja, ik weet niet hoe het gekomen is. Je gaat je interesseren in... Oh, bij uh, apparatuur, <lacht> zeg <lacht> ja, maar. Ja, ja, ja, toen, ja, ja. Oh, dit is ook een gaaf apparaat, weet je En op een gegeven wat, moment... Wat ja. zou je doen? Ja. Ja, oh, ja, ja, ja, Hoe werkt het? Ja, oh, het is een broodrooster. Ja, nee, van, van kwaad tot erger, zeg maar. En toen ontmoet ik Thijs ook. En Thijs uh, produceert ook. Ja. En eigenlijk... Ja, weliswaar zonder opleiding. Maar toch <laughs> allemaal. Ja, maar, alle ja, maar goed. Maar, maar ik denk dat het je wel helpt... dat je op een gegeven moment... als je op een gegeven moment... een brei ontstaat van... Ja, richting zo moet het klinken. Nee, ja, op een gegeven moment zegt... nee, we doen het zo. Nou, wat wel heel, heel leuk is in binnen Certain Animals... is dat ten eerste we onze eigen studio erop ja. nahouden... in ja. de Rotterdamse ja. haven. Waar we ja. de plaat ook hebben opgenomen zelf. Ook zelf gemixt. En dat we eigenlijk spreek voor ons alle drie wel, heel duidelijk een sound voor ogen hebben van dit moet het worden. Ja. Ja. Oh, maar dat hebben jullie wel? Dus, dit is, uh, ja, we hebben er eigenlijk nooit van, niet echt gehad van, ja, ik wil dat het zo gaat en ik vind dus, zoals het nu klinkt, dan gaat helemaal de verkeerde kant. Nee, nee, nee, nee. Nee. nee, het zit eigenlijk altijd wel op één lijn. Ja. Ja. Ja. Maar dat is ook wel te horen, eerlijk gezegd hoor, er zit een rauwe onderlaag, daar hou ja. ik ja. ook van. Dat is niet te braaf te zijn. We hebben ook Peter Kloos, de Een psychedelisch randje zit er zelfs ook nog aan. Ja, zeker, we hebben dat rauwe wat je ook uh, noemt. Uh, we hebben zeg maar, zelf opgenomen, zelf gemixt. Alleen het master hebben we laten doen. Uh, mm -hmm. Door Pieter Kloos. Dat is dus iemand die, die juist uh, dat rauwe er ook heel, liever, liever, ben, liever benadrukt dan, dan weghaalt. Ja, om het zo ja, te zeggen. Ja, ja. En dat is ook ja, waarom we voor hem hebben gekozen. Ja, en, uh, uh, sluit goed aan op onze smaak, onze visie ja, van precies. werken. Ja, ja. Um, want uh, is dat ook een beetje de ontstaan van de band? De, uh, want hoe zijn jullie eigenlijk er, um, bij elkaar gekomen? Want dat is ook nog wel even leuk om ja. dat... Uh... Dat is twee jaar, twee jaar terug. Het heeft hiervoor in een soort andere bezetting bestaan. Mm -hmm. dat, is, ja, dat is op eigenlijk een hele andere manier of een eigenlijk andere stijl ook wel. Ja. En uh, we hadden toen een drummer erbij en die is ermee gestopt. En ja, wij wilden niet opgeven en... Wij, ja, Inge, ja, oké, okay, drummer, nu iedereen aanschrijven. Kennen jullie nog een drummer? En toen. Maak uh, uh, uh, jij Francis aan die bij de pop Die reken? was toen nog bij de PopUnie, denk ik, ja. Of, niet? Nee, ja, niet of, of net nee. niet meer. We nee, ja, had, hadden gewoon heel veel mensen aangeschreven van... gewoon ben jij een mensen... bank ook, een de bank. Ja, ook, ja nee, precies, ja, ja. hebben we volgens mij nog. Ja. Ja. En Francis dus de, de, de vriendin Francis van... is Pronk. Van, ja, van, ja, precies, ja, precies, precies. Het... precies ja. De vriendin van Kees. Ja. Die ja. zei uh, tegen mij uh, van... Ja, ik ken nog wel een drummer, mijn vriend. Jouw vriend? Jouw vriend is toetsenist en speelt bij Pauw. Nee, nee, maar hij is daarmee gestopt en hij drumt eigenlijk. Oh, nou, laat maar komen. En we hadden dus die week, we hadden eigenlijk... Drummers, drummers gepland om, om mee te spelen. Dat is hij dus. Dat is hij dus. Dat is Kees, hij. Kees. Kees. En ik was natuurlijk de... Le crème de crème Nou ja, nee, ik nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, wat, wat het was. Wat het was, wat was het zes gepland. Kees kwam als eerste. Ja, en je dus zou zeggen iemand van, uh, zich op nou, ja, Toen hij aankwam, zei hij al, ja, sorry, ik heb geen drumstel. Nee. En dan moesten we een drumstel voor hem regelen. Dit wordt niks. Dit wordt een heel En Ik heb, ik heb half, half mijn ziel moeten verkopen om in leven te blijven. Ja. Om, omdat dus mijn muzikantenbestaan daarvoor zo omzalig was. Ja, leef ik allemaal geen cent op. Ke Kees kwam langs. En hij was dus maar. de eerste die week. We hadden die week dus, dus uh, dat we iedere dag eigenlijk wel, volgens mij, een drummer langs zou komen met spelen. En Kees kwam langs. Inderdaad, we moesten nog een ze gaan fixen, zodat hij mee kon spelen. Überhaupt. Dus we dachten, nou ja, we zullen zien. zal wel. En hij was weg die avond. En Thijs en ik bleven ja, achter. Laat, en we zetten elkaar: maar afbellen, we bellen even. de rest af. Dit wordt hem. Het was, en, nog, het was gewoon gelijk eigenlijk, ja. zoals nou is Zat, gezellig. Het is een bij uh, de PopUnie. Daar ja. ja. ben je vriendjes mee op Facebook. Volgens mij met ja. iedereen vriendjes. Ja. <laughs> Sowieso. Ja. Je over een aantal Facebook-volgers gesproken. <laughs> Ja, maar goed, uh, maar een netwerk is gewoon wel belangrijk. Ja, ik ben een van... Uh, dat heb ik geleerd over van een sportpresentator ooit. Bij uh, Radio de Branding. Die bestond toen nog in Heemstede. En uh, die man die heet Jan van Riesen. En dat was eigenlijk de man die zei op een gegeven moment, dan ging ik niet naar de O van de organisatie of de B van bestuur. Nee, dan ging ik naar de R van relatie. Aha. Daar heb ik het van geleerd. Dus ja. uh, dat goeie. is me altijd bijgebleven. En ja. dat mantra heb ik ook uh, gewoon in mijn hoofd uh, zitten. Dus dat zegt een hele hoop. En ja. ik, dat, hè, want als je een goede, je ook nog een mooie deur om binnen te komen, denk ik. toch? Ja, precies. weten ja. Ja. Uh, Dus Kees, uh, jij bent via de pop uh, via Francis erbij gekomen. Bij de en Ja, eigenlijk, het was heel grappig. Het was, joh, toen ik hoorde van uh, Francis, mijn vriendin. Ja, joh, ik ken een band hier in Rotterdam en uh, ja, zoek een <lacht> nieuwe drummer. Ja, twee virtuozen. Ja. ja. Je uh, dus denkt dat ze modellen zijn. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja die bassist heet Pastoor. Ja, ja, ja. En uh, ik, ik zo, een drummer. En ik zat toen best wel in een soort lichte depressie. Ja, echt. En, uh, nu, nu in een hele zware. En nu, nu in een zware. Maar toen dacht ik, ja weet je wat, fuck it, ik, ik, ga, ik ga weer drummen. Ja? Ja. Ik had op dat moment geen drumstel meer. Maar dat was bij uitstek de, de kans om weer te gaan drummen en nou ja, en nu zijn we hier. Goeie klik, met, uh, met, uh, ja want dan zouden jullie hier niet zitten. Dat, uh, <laughs> nee, nee zeker. <laughs> ja. het, uh, het ik bedoel, ik verslaan. heb eigenlijk alleen maar van die, uh, dat die uh, anderhalf uur dat we nu die bezig zijn, met dus 20% alleen maar een beetje onder de tafel van de vlaggen zitten. Dus ik je een sfeer zitten gewoon werkt. in. Ja. Ja. Maar ik zeg ja. altijd maar een dag niet gelachen. <laughs> Is een dag niet geliefd hè? Nee nee, nee, nee, dat dacht ik al. Ja. Ja. Maar goed, uh, dat is loopt, de ontstaangeschiedenis. geschiedenis ja, in het kort van de Het liep animals. vanzelf toen al en het loopt nog steeds vanzelf. Ja, ja, vanzelf. Dat is ja. ja maar ja. ik ben er ook niet zo bang voor, eerlijk gezegd. Nee, dat, dat, dat klinkt gek. Kijk, het, het voordeel. Nou ja, goed, de eerder al genoemde Thomas Hartenveld heeft ja. daar natuurlijk een flinke bijdrage aan geleverd ja. door in 3 voor 12 Rotterdam dat ja, al zeker. te doen. Thomas. Ja, dan geef ik uh, nog. Thomas. Een... Thomas. Ja, dan geef ik er nog een, uh, nog een flinke snok op. Uh, want uh, ik ben ook niet, uh, niet een kleine jongen hier in de buurt uh, geworden geworden. geworden dus, uh, image building. Ja, <laughs> ja, dat ja, dat is belang, ja ik vind ja, het wel. Uh, Kijk, ik bedoel, in Haarlem weet ik ook wel een beetje de weg. Dus, uh, dus, uh, dus, uh, dus dat is niet zo'n probleem. Ja. Uh, Kijk, als jij uh, samen met Marcus heb ik dat, uh, hebben wij uh, share special the Night hier gehad. Dus. Uh, dan hebben wij het toch ook al. Uh, ja, zeker. zeker weten. Goed gedaan. <laughs> goed gedaan. Um, goed, uh, we gaan weer even terug uh, naar uh, jullie uh, EP. Want die had ik, uh, die had ik ook. Uh, en daar komt die inderdaad. Slow. Want dat uh, was ook een van de nummers uh, die in naar voren hebben geschoven. En uh, die gaan we nu horen.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 London calling, see, we ain't got no high Except for that one with the yellowy -ey eyes The ice is just coming, the sun's zooming in Engine stop running, the wheat is going to A nuclear error, but I have no fear Cause London is brown out. Ja, en toen was ik weer een beetje te vroeg met het instarten. Want bij Slow zat er nog een stukje... Ik, ik trap er ook elke keer in. En dan denk je, hey, ze hebben alles gehad. Nee, er komt er nog een stukje erachteraan. Uh, dat was... Uh, uh, Nummers, uh, de slal van uh, de, de mannen die tegenover mij zitten. Certain Animals. Van uh, de EP Down the Rabbit Hole. Die uh, wordt uh, binnenkort natuurlijk in Roadtown uh, al uh, gepresenteerd. Vrij snel, hè, geloof ik al. De zevende. Volgende, volgende week vrijdag. Week al, volgende ja. week vrijdag. en de en dan binnen een week gaan ze naar 0,20 en naar de sugar factory. Ja, dat Daar heb ik nog een keer dunnetjes over gedaan. Jazeker. En ik zei op een gegeven moment uh, ergens, uh, in, uh, toen ik uh, slow hoorde... toen heb ik uh, de, wat uh, woorden aan vuil gemaakt op deze sociale media. Toen zei ik, er zit ook nog, een, lijkt wel een beetje een loopje van de clash in. En dat loopje, dat had je net kunnen horen. Want het zat een beetje verstopt in... London Calling. En waar zat die uh, London Calling in? In welke Bondfilm? In de laatste waar Piers Brosnan in zat. Die Another Day. Daar zat hij oh. in uh, verstopt. Met, de Halle ah. ja. Halle Halle Met Halle Berry. Ja. Halle Berry. Met de be Berryballen. Ja. <laughs> ja. Berry H <laughs> um, hey, is ook in James Bond. Jongens. Shit. Maar uh, <laughs> Rotterdam heeft een, een, een enorme muziekscene. Daar, daar pluk ik nog behoorlijk wat de vruchten van. Want uh, als ik zeg dat... Nou, 20 tot bijna... Uh, 25 tot 30 procent uh, van de Alternative FM... Zit, uh, daar zit uh, regelmatig gewoon Rotterdamse dingen in. Dus ik ben inmiddels wel een filiaaltje van Rotterdam uh, geworden. <laughs> mooi, mooi, mooi. Ja. Uh, hoewel ik uh, de Haarlemse muziek zie natuurlijk ook uh, in de gaten de houden. Ja, die hou ik wel in de gaten, want... Uh, daar zit ik uh, natuurlijk onder de rook van. En zo, af en toe komt er ook wel weer, weer eens goed uh, wat, wat dingen uit halen. Was Mitch was niet verhuisd naar nou, Haarlem? Mitch Rivers. Ja, Mitch de de de de de Rivers. Ja. ja, dat heb ik gehoord. En er zijn nog uh, meer de Cinema Escape. Is uh, trouwens ook een hele een leuke band. Uh, oh ja. Uh, ook ja. heel erg e elektronisch. Ja, Ken jij hem? Ja. <racht> Kevin Stunnenberg. Ja, ik uh, speel toetsen in die band ook. Toevallig. Kijk, <laughs> nu komt de uit nou kom de maken. Nu komt de uit de maken. Er zit dus nog een Haalse link ook hier. Er zit God, ik hier dat yeah, over de Cinema Escape. Ja, zit gewoon de toetsenist hier in de studio. Lekker dan. Dat is uh, gewoon. Uh, de wonderen zijn de weer. Zi dat, dat, dat is uh, En dan ken jij zeker ook Madeline van de Beek? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Want dat is... gisteren nog uh, gesproken. Ja. ja, ja nou een ja. Goed, uh, <laughs> wij, uh, die heeft ook een, Die heeft ook een hele leuke band trouwens, want dat. Dat ze een beetje funk bent. Heeft meegedaan naar de Rob woord. Ja, ja, heeft ze, dat ze verteld. Ja. ja, Maar of ze daar of ze nog, nog mee bezig is, dat ja. weet ik niet. Maar Volgens mij wel. Samen met uh, vriend Bob Wiebers. Die heeft ons uit de brand geholpen om weer een Rotterdamse muzikant weer te helpen. Aha. Weet je wie? Nee. aan Ward. Oh ja. ja. ja dat is ja. Was... een naam van Facebook. Ja. Nee, nou? wordt speelt uh, bij de Sena Grote Prijs van Rotterdam. En die heeft ook meegedaan aan de Grote Prijs van Nederland. Mm -hmm. En die kwam hier ook. En die zei, ja, ik, maar ik heb alleen geen standaardje van een toetsendingetje. Toetsen dus toen uh, heb ik dat op Facebook. En wie reageerde? Bob Wiebers. Oh. Bandlid van Madelie van der Beek. En dan is de cirkel weer rond. Want Madeline van der Beek is het uh, vriendinnetje van Kevin. En Kevin speelt in de Escape. Nou, en ze... die speelt er ook in de Escape? Die man okay. die daar zit. Nou, maar ze zingt ja. toch ook nou mee? <laughs> ze zingt ook mee. Nou, heel ja. Mooi, ja. Uh, ze heeft ook inderdaad meegezongen in, uh, in een van de tracks. Van uh, de laatste Escape EP. Inderdaad. Ja, klopt ja. Ja. Ja. En je... Vorig jaar hebben jullie die uitgebracht. Uh, zij hebben zij. die toen uitgebracht. Ja. Uh, toen was ik nog niet in beeld. Nee? Ik zit er nu denk ik een jaar bij. Ja, okay. ja. Komt want, er nog wat aan jongens? Of niet? Er, er komt nieuw, nieuw werk aan. Ja. Fijn om dat te weten. We Ga ja. jij ja. hey, hey, ook even tegen die jongens uh, zeggen dat ze dan hier ook even uh, mogen komen om dat vet te promoten. Want Zeker wij uh, zijn ja. enorme fans van de Cinema Escape. Dus, nou, dus, uh, dus dat is bij nee. deze geregeld. Als je Kevin ket, dan ken je ook zijn andere band wel toch? Birth of Joy. Dat heb ik wel eens van gehoord. Moet dat ik daar moet ook je nog zeker? Je, dan uh, dan dan zeker. Dan even... Maar goed, even we gaan nu even <laughs> naar de Dawn bro Brothers. Wat vinden jullie uh, daarvan? Want zijn dat de muzikale bloedbroeders van jullie dat, of niet? Nou, nou, ik dat hopen we het, dan maar. <laughs> Als ik het zo mag zeggen. Achterlijk goed. Ja, ja achterlijk wij, wij goed. Zeggen, vervelend goed Zaterdag eigenlijk. speelden we nog weer met ze op een festival. En dan blijven we... We hebben ze nu echt al best vaak zien optreden. En iedere keer, zaterdag waren we er ook weer over bezig... Zeggen, dit is misschien wel gewoon de beste band van Nederland. Misschien wel. Oké. Okay. Nu ja. is dat heel, heel subjectief. subjectief tuurlijk, maar, maar, maar goed. Maar vinden wij. Nou, ja, oké. Na onze smaak en maatstaven ja. vinden wij dat echt Welk nummer is het uh, geworden, Kees? Het liedje Vampire. Laat maar horen. Daar komt ie. die fijne dingen is uh, dat je dus uh, soms ook gewoon uh, primeurs gegund wordt. Want uh, dit is de nieuwe van Stage Republic. En uh, Corian heeft uh, ook uh, wat bij mij op mijn uh, Facebook pagina iets achtergelaten. Want uh, dat uh, is geproduceerd door Bart Jansen. En uh, de, ja, dat is uh, ook een, uh, een muzikant die uh, zijn sporen in de muziekwereld al verdiend heeft. En uh, morgen komt dit nummer uit. Uh, Big Love heet die. En uh, de mix is gedaan door Ivo Statinski. Dat zeg ik er even bij. En de mix is uh, gedaan door Robert Goudswaard. Ook geen onbekende. Goed, uh, leuk. Uh, vond ik het wel dat jullie uh, geweest waren met, uh, met z'n drieën? Wij ook. Ja, wij ook ja. uh, de, de, de promotie is in gang gezet. Uh, ik denk dat jullie ook nog wel uh, het publiek wel mee gaan krijgen met jullie aanstekelijke vorm van humor. Die Gaat zeker lukken. Ja, ja. Trouwens, we uh, doen. Ja, uh, Anders maken we de stand-up van. Ja. De mo ja, een, mo een mop mo moet... Je... ja. moppenboek ja. mee denk ik. Ja, Maar, maar ik. Jullie, uh, uh, jullie zitten er niet stil, want uh, de EP nee. is nu klaar, maar het volgende wordt alweer ja. we ja. ja. weer. we zijn alweer in de planning. We zijn alweer aan ja, ja. begonnen. We hebben al vijf nieuwe nummers op de plank liggen. Uh, en dan kijk ik weer naar Kees. Want Kees zit dus ook in de Cinema Escape. Vorig jaar werd ik ineens blij verrast door uh, de Cinema Escape met uh, Lone Star. Ah, ja. ja, dat vond ik zo'n waanzinnig nummer. Uh, en nu zit jij bij deze band. Ja. Uh, uh, gepositioneerd in Harem. Inderdaad. Ja, want daar. Uh, Toevallig gisteren nog geweest? Uh, nee, wacht, eergisteren. Gisteren. Eergisteren. Gerepeteerd, ja. ja. Gerepeteerd. Druk uh, schema, oh, want dit doe je. En dan ook nog uh, dat verhaal. Ja, het is, ja, maar het is allemaal hartstikke gaaf. en uh, ja. het is, het is natuurlijk Voor Kevin is het ook een uh, soort side project voor Birth of Joy. Want daar heeft hij het ook druk mee. Ja. Um, dus het is voor ons allemaal wel een soort uitlaatklep. Voor wat we ook heel gaaf vinden. Het zijn namelijk oude analoge synthesizers. Ja. Waar Kevin een flinke collectie van heeft. Die we gebruiken bij die band. Ja. En um, dat is... Uh, ja, een, een, een heel andere tak van sport... dan de gitaarbands waar we allebei in spelen. Ja. Maar ja, minstens zo interessant. Goed. Dankjewel voor de toelichting. Want uh, dan kan ik het mooie... Uh, dit, dit fijne praatje afronden. Certain Animals, dank jullie wel. We gaan afsluiten met... Uh, die eerder genoemde... Uh, Cinema Escape. 2017, even niet vergeten. Volgende week Roadtown. En dan een dag of zes daarna... Uh, in de Sugar Factory hun EP uh, te zien uh, met uh, Down the Rabbit Hole. Dit is de laatste voor vanavond. de Cinema Escape. En uh, ja, ik ben er nog steeds een uh, goed uh, st stuk van. In de positieve zin van het woord. Straks veel plezier met Vader Veugen met uh, Peaceful Radio. Ik zeg dag! I'm gonna